alhamdulillah, hamdalillah inahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa alla ilaha illa Allah wahdahu la sharikalah. Washadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd beste it is it is eigenlijk een eer voor mij om hier aanwezig te zijn onder meer, en het doet me ook een deugd om al deze mooie gezichten aanwezig te zien. En we hebben afgesproken om de komende weken te praten over al-akhlaq, over gedragscode van een moslim. En uh, het is wederom de eer aan mij om te beginnen. En ik heb gekozen voor al-haya, schaamtegevoel. Toen de profeet, sallallahu alayhi wasallam. zeg het maar... <laughs> Ik kom me lastig vallen. Hij, hij, weet je, hij doet er gewoon... Hij zegt vijf minuten. Doet hij er gewoon half uur over. En dan kom jij me weer lastig vallen. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam... Een man passeerde die bezig was een andere man aan te spreken op zijn haya, op zijn schaamtegevoel... Zei de profeet tegen deze man... Dahu, da فَإِنَّ al haya' amina al iman. Laat hem met rust... Want schaamte is een onderdeel van het geloof. En Imran ibn Hussein radiallahu an, die zegt dat hij door profeet heeft horen zeggen, Al haya la ya'ti illa bil khair. Alleen het goede komt voort uit, haya', uit schaamte. Na het horen van deze overleveringen, zouden wij beste boeders wat meer onze best moeten doen, om onze schaamtegevoel in stand te houden. En we zouden daaraan moeten werken en het moet bewaard blijven. Want iemand met een schaamtegevoel is iemand die gematigd is in al zijn doen en laten. Als hij bijvoorbeeld loopt, zijn manier van lopen is niet al te snel, niet al te langzaam, niet al te opvallend. Als hij praat, dan denkt hij na voordat hij iets zegt. Zijn woorden zijn van tevoren, zeg maar, overwogen. Hij weet wat hij gaat zeggen en zijn ook niet kwetsend richting anderen. Terwijl degene die geen schaamtegevoel kent, absoluut geen rekening houdt met mensen en alleen maar onzin uitkraamt en ook de gevolgen van zijn woorden niet inziet. En zoals de profeet, sallallahu alayhi wasallam zei, in een hele mooie overlevering. Hij zei namelijk: nas min al Oftewel, een van de uitspraken die hun oorsprong ontlenen aan vroegere profeetschappen. En de mensen van deze tijd hebben bereikt, is de volgende uitspraak: namelijk als je geen schaamte kent, doe dan. Wat je wilt. Dus alleen degene die geen schaamte kent, die doet maar wat hij wilt. En dat is niet een kenmerk van een moslim. Een moslim is iemand die rekening houdt met anderen. En natuurlijk zijn er vandaag de dag mensen die schaamte als iets vervelends ervaren. En juist andere mensen aanmoedigen om van hun schaamtegevoel af te komen. En ze zeggen dat je je eigenlijk niks hoeft aan te trekken van anderen. Terwijl de islam en de profeet van de islam, sallallahu alayhi wasallam, schaamte als een onderdeel van het geloof beschouwen. Want de profeet zei, inna al haya'a amin al iman. Al haya'a is een onderdeel van het geloof. Er is ons zelfs verteld door een aantal van de metgezellen, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. de eshadda en mina al fi Oftewel, de profeet sallallahu alayhi wa had meer schaamtegevoel dan een maagd. En met een maag bedoel ik een vrouw die niet eerder getrouwd is geweest. In die tijd. stond zij symbool voor schaamte. Voor haja'a. Natuurlijk zijn de tijden veranderd. En een maagd die zich schaamt, dat kom je vandaag de dag bijna niet meer tegen. Maar toen de tijd stond ze wel symbool voor schaamte. En de profeet sallallahu alayhi wasallam) had meer schaamte dan een maagd. Zoals in de overlevering is verteld door een aantal van de metgezellen. Dus de profeet was iemand die zich schaamde. Maar niet als een van Allahs wetten. Werd overtreden. Want dan kon hij zich ontzettend boos maken. En dan liet hij zoiets niet zomaar aan hem voorbij gaan. En dat zouden wij ook moeten doen. Als de eerste stap naar een betere samenleving. En naar een betere moslimgemeenschap. Dat we elkaar, dat we durven elkaar aan te spreken op onze gedrag. Als ik zie dat mijn broeder... Iets doet wat in tegenstrijd is met de islam. Dan neem ik hem bij de hand. Op een vriendelijke wijze. En dan zeg ik rustig tegen hem. Dit kan niet. Broeder. Je bent me dierbaar. Ik hou van je. Maar wat je net hebt gedaan kan niet. Want de profeet sallallahu alayhi wasallam) Heeft het verboden. Dus ze we zouden wel elkaar moeten aanspreken op onze gedrag. Ook zei de Profeet (sallallahu alaihi wasallam) in een hele mooie overlevering: al-Imanu bid'un wa-sittuna shugba, ou bid'un wa-sabgun shugba, afdaluha qaulu la ilaha illallah, wa adnaha imata tul-ada' an-t-tariq, wal-hayaa shugba min al-Iman. Hij zei namelijk El iman, het geloof, bestaat uit meer dan zestig of meer dan zeventig vertakkingen. En meer dan zestig of meer dan zeventig zijn niet de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa maar de overleveraar die van hem heeft overleverd, die wist niet meer precies hoeveel. Dus hij wist niet meer of de profeet zei meer dan zestig of meer dan zeventig. Maar doet er niet toe. Hij zei vervolgens, A'la Of Zoals ik in een andere overlevering, Qawlu la ilaha illallah, Op het allerhoogste niveau, Zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam) Tref je aan, Het zeggen van la ilaha illallah, Wa imatatul adha al tariq, Op het allerlaagste niveau, Tref je aan, Het wegnemen, van schadelijke dingen die op de weg liggen. Walhaya u min al iman Oftewel schaamte, is ook een vertakking van het geloof. Een prachtige overlevering. Waarin de profeet Sallallahu alayhi wasallam ons vertelt dat het Geloof uit meerdere vertakkingen bestaat. Hij noemt ze weliswaar niet allemaal op. Maar hij noemt er wel een aantal. En daar heeft hij natuurlijk een bedoeling mee. Het is dan aan ons om de rest van deze vertakkingen uit te zoeken. Het is geen makkelijke opdracht. Maar om jullie een stapje in de goede richting te helpen. Ze staan allemaal vermeld. Oftewel in het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Of in zijn sunnah. Daar kan je ze eigenlijk in vinden. Dus in plaats van dat je eigenlijk je tijd verspilt met allerlei onzinnige dingen, zou je beter de Sunna van de profeet sallallahu alayhi wasallam) moeten lezen en de Koran van Allah subhanahu wa ta'ala moeten reciteren. Want daar kom je ze eigenlijk tegen, deze vertakkingen van iman. En hij zei, om even terug te gaan naar de overlevering, hij zei, A'laa op het allerhoogste niveau. Wat tref je aan? Het zeggen van La ilaha illallah. En dat is een feit. Iedereen is het daarmee eens. La ilaha illallah staat bovenaan. La ilaha illallah is waarwegend en heeft een grote betekenis, is waardevoller dan alle hemelen en alle aarde en alle schepsels bij elkaar. La ilaha illallah is het onderscheid tussen islam en koffer. Tussen iman en koffer. Degene die zegt La ilaha illallah. Zal uiteindelijk in het paradijs eindigen. En degene die weigert om La ilaha illallah te zeggen. Zal de hel binnentreden. Staat vast. Daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En op het allerlaagste niveau, wat treffen we aan? Het wegnemen van schadelijke dingen die op de weg liggen. Subhanallah. Islam heeft aan alles gedacht. Zelfs als jij ergens loopt en je ziet een dornige struik. Of stenen. Of hout. Wat een last kan zijn voor andere mensen en je houdt het weg, dat is Iman. Dat is geloven. En hieruit kunnen we opmaken dat daden wel degelijk een onderdeel van het geloof zijn. En niet zoals een aantal mensen willen doen geloven, dat Iman slechts een kwestie van het hart is. Je hebt een aantal mensen, als je met hem spreekt over Iman... Dan zegt hij dat de iman hier zit. En de rest boeit niet. Dat is onzin. En deze overlevering maakt nog eens duidelijk dat daden ook een onderdeel van het geloof zijn. En uiteindelijk of tot slot zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam in deze overlevering. Schaamte is ook een vertakking van het geloof. Schaamte tegenover Allah subhanahu wa ta'ala drijft een persoon tot het verrichten van goede daden. Tot het nakomen van de verplichtingen. En weerhoudt hem van het plegen van zonde. En schaamte tegenover mensen drijft een persoon tot een, tot een goede omgang. Of tot het hebben van een goede omgang met deze mensen. En dat is nodig. We zouden terug moeten keren naar de islamitische gedragscode. En vooral in deze dagen. Waarin eigenlijk de islam in een, slacht, in een slechte daglicht wordt geplaatst. Maar dat komt ook mede door onze foute gedragscode. En daarom zouden we eraan moeten werken. We zouden een goede omgang moeten hebben met zowel de moslims als de niet-moslims. Want dat heeft de islam ons geleerd. En niet zoals een aantal mensen beweren van je moet slecht zijn voor de kofar. Dat is onzin en daar is de islam niet mee gekomen. En het leven van de profeet staat vol van voorbeelden waarin hij goed is voor de niet-moslims. Dus we zouden aan onze achlaak moeten werken beste broeders. Ontzettend belangrijk. Ook wil ik zeggen. El haya is een goede eigenschap. Maar. Het mag geen belemmering zijn. En geen rem zijn voor jou. Om niet. De nodige kennis over jouw geloof te zoeken. En als je met vragen rondloopt. Mag het geen belemmering voor jou zijn om niet de juiste mensen te benaderen en hen daarover te vragen. Als jij met vragen rondloopt, deins er niet voor terug om de Messieën en de leraren te benaderen. En zeg niet dat ik mij schaam. Ik durf niet, dat is onzin. We hebben het hier over jouw geloof. We hebben het hier over de zaak. Die jou in staat stelt of naar het paradijs te gaan, of naar de hel te gaan. Dus heb je vragen, stel ze. En zo waren ook de metgezellen. Aisha radiyallahu anha zegt in een hele mooie overlevering. Ni'man nisa, nisaa ansaar, ansar lam hunna al an yetafakkahna vid din Oftewel, prijzenswaardig zijn de vrouwen van Al-Ansaar. Waarom? Wat is de reden? Ze zei, ze lieten zich niet tegenhouden door schaamte om kennis op te doen over hun geloof. Om vragen te stellen over hun geloof. En op een dag kwam Ummu Suleen op bezoek bij de profeet sallallahu alayhi wasallam. Ze kwam ineens binnenvallen. En ze zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ja, Allah. Inna Allah la yastahi min al haq. O boodschapper van Allah. Allah schaamt zich niet voor de waarheid. Een soort inleiding. Want ze had wat te zeggen. Ze had wat te melden. Toen zei ze tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam. sallam. ala marati ghuslun idahi Dient een vrouw de grote wassing te verrichten als zij een natte droom heeft gehad? Deze vrouw had zeker een schaamtegevoel, maar ze zat met een probleem. Er overkwam haar iets en ze moest het antwoord weten. Dus ze kwam bij de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam en ze vroeg hem, ik heb een natte droom gehad. Ik ben opgestaan ochtends. Moet ik dan de grote wassing verrichten? Een vraag waar zelfs de mannen van tegenwoordig zich voor zouden schamen. Is niet nodig, stel die vraag. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa en hij was blij met haar vraag. En hij zei tegen haar, naam idah ra'atil ma'a. En het geldt ook voor de mannen. Namelijk ja, als zij nattigheid treft in haar ondergoed als ze de volgende dag opstaat. Dus heb je een natte droom gehad. Het is ook voor jullie eigenlijk zeg maar, goed om te weten. Heb je een natte droom gehad. En je staat ochtends op. En je kijkt in je ondergoed. En je vindt daarin nattigheid. Dan ben je verplicht om de grote was in te vinden. Of te, te verrichten. Vind je niks. Dan hoef je geen grote was in te verrichten. Ik zie een aantal lachen. Maar ik weet niet waarom. Dus wat ik wil zeggen. Is om um Moussulein liet zich niet tegenhouden door haar schaamte. En ze vroeg de profeet. Sallallahu alayhi wasallam. Daarover. Om het kort te houden, wat ik wil zeggen, schaamtegevoel is een karaktereigenschap die de moslim siert, mooi maakt. Maar als hij met vragen en onduidelijkheden rondloopt, dan dient hij zijn schaamtegevoel opzij te zetten en de nodige vragen te stellen om ook de kennis te verkrijgen die hij nodig heeft om zijn geloof beter te praktiseren. Wezakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Vragen, ik weet niet of er, ik weet niet wat je had. Heeft je nou ook uh, tijd uh, uitgetrokken voor vragen? Ik weet niet. Nee hè? Ophouden.